Maar ik vind het wel gelukkig. Ja. Even ingrijpen. Even ingrijpen. Ja, dat moet gebeuren gewoon. Ja, we zijn er weer bijna doorheen, hè? Het uh, is alweer klaar, ja. ja het nee. is uh, opgeschoten, hè? Het is heel hard gegaan. Ja, ik zeker. Nou, ik vond het heel gezellig dat je er was. Hartstikke bedankt voor je... Voor je zeker voor de schuiven. Want ik had al gezegd, ik ben erg blond in deze... Ik heb het ooit een keer gehoord hoe ja, moest. Ik moet je echt afbreken. Het uh, ja. nieuws komt er al aan. Nou, Dit is Joeri okay, Srinitski he? met het NOS Journaal. In het noordoosten van Afghanistan zijn de lijken gevonden van zes Duitsers, twee Amerikanen en twee Afghanen. Mogelijk zijn het medische hulpverleners. De tien slachtoffers, onder wie drie vrouwen, lagen in een afgelegen bergachtig gebied bij de grens met Pakistan. Ze hadden tenten opgezet, hun lichamen lagen met kogels doorzeefd naast een terreinwagen...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 De afgelopen week zijn in Pakistan 1500 mensen omgekomen. De VN schat dat 4 miljoen mensen door het noodweer zijn getroffen. Van hen heeft anderhalf miljoen geen dak meer boven het hoofd. De hulpverlening via de Pakistanse autoriteiten verloopt chaotisch. Het heeft bovendien kwaad bloed gezet... dat president Sardaris zijn bezoek aan Europa niet heeft afgezegd. In Amsterdam zijn twee mannen zwaar gewond geraakt bij een schietpartij. Ze hoorden bij een groep die vannacht in het centrum ruzie kreeg... met een ander groepje... Na de schietpartij vluchten een aantal mannen naar de Herengracht. Drie van hen werden daar aangehouden en voor verhoor meegenomen. Het is nog onduidelijk waar de ruzie over ging en of ze een bekentenis hebben afgelegd. Het weer.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 Ik weet niet wat het is, maar het zal wel goed zijn. Het is uh, inmiddels, uh, nou, kijk even op een blikje, 7 minuten over 10 inmiddels uh, geworden bij Zivum Zandvoort. We zitten ook vandaag weer in Hotel Hoogland. En Ben, voordat we even gaan praten met onze gast, gisteravond is uh, de echte aftrap uh, geweest voor het Jazz Weekend. Uh, jazz, uh, ja, Behind the beach. Ja. Jazz at the Bars was het uh, officieel zoals het ja. nu heet, toch?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 Ten eerste, ik had gesolliciteerd voor Ja. en toen moest ik terugkomen <laughs> en toen hadden ze mij uitgenodigd om de boomverzorging in Zandvoort in te gaan. Ja, ja. Nou, had ze het boekje beter gelezen wat er allemaal stond? Wat je gedaan hebt. Ja, in het sollicitatiegesprek ja. kwam eruit dat ik uh, toch uh, heel veel van bomen al wist. En er was een collega en die deed het op een drie jaar alleen. En die, uh, die kon wel wat help gebruiken. De versterking gebruiken? Juist. Die... Uh...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 dat kan ook mensen die zien het verschil soms zien. Maar als dat, dan, kan. dat kan, dat is gewoon. Uh, ja. We zijn niet allemaal uh, nee. daarin uh, gedaan. Ja. St stonden er ook Ipe, uh, zeg maar op de Linneerstraat, daar bij het uh, monument, met oorlogsmonument? Want daar staan nou, er, zijn, daar, daar zijn uh, wat, uh, wat bomen verwijderd. Uh, er zag zijn ik. vijf bomen verwijderd, want ze hadden allemaal liepziekte. Mm. Het, proble ja. het probleem is als je die iepen laat staan, te ja. lang. Waar we dat net vragen. Ja. Dat <laughs> is het antwoord al. Als ja? je te lang blijven staan, dan trekt die ziekte door die bomen heen. Mm -hmm. Die gaat het wortelverstelling. En door wortelcontact kan die andere bomen aantasten. Ja. Dus dan zou je in principe. De hele rijweg moeten halen. De hele rijweg moeten ja. halen. Ja. Eh, is, maar... dan, is daar nou iets tegen te doen? Tegen, tegen die ziekte uh, voor die bomen. Want het, het levert eigenlijk ook een behoorlijke kaalslag op een gegeven moment. op.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 Toch weer te redden is? Of is er geen soort vaccinatie? Daar zat ik aan te denken. Er is wel een vaccinatie, ja? maar als jij uh, 60 bomen per jaar weghaalt ja. en je zou alle IP en Zandvoer moeten gaan uh, vaccineren, hmm. daar hangt een behoorlijk prijskaartje aan vast. <laughs> <laughs> dat, uh, dat, dat willen de Zandvoerders <laughs> niet betalen, begrijp ik? Ja. Dat willen wij niet betalen. <laughs> nee. Nee. Daar komt het in principe op neer, want die vaccinaties die zijn natuurlijk ook niet goedkoop. Nee. Hmm. En als jij. Ja,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 Noem maar wat, ik ben een leek hoor, maar dat zou je planten ook niet meer, want nee. er zit ook een ziekte in. Ja. Ja. Dus dat, maar blijven er, in dan ge, blijven er dan nog wel bomen over die? Dan nog eventueel terug? Ja, wel, want, uh, ze hebben ipe-soorten, uh, ja. die hebben ze in de laatste 10 of 15 jaar zijn ze aan het kweken mm -hmm. geweest, die uh, eigenlijk resistent zijn tegen diepeziekten mm -hmm. tot een bepaalde hoogte. Je hebt altijd wel kans dat er misschien een van die ook uitvalt.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 dat was hem, Afrika van Toto. Ja, uh, dat, ja, mag er nog één open. <laughs> ja, want anders, uh, we, hebben er, uh, we zitten met z'n vieren nu aan de uh, tafel. Dus uh, Ben, wie zit er, er tegenover ons? Uh, voor de kijkers, en dat zijn wij, zitten links Mayoline en rechts Madeleine. Dus het, uh, het lijkt een beetje op elkaar. Links zit de directrice en rechts zit een tevreden ouder. En we hebben het over de school, sociocratische school in uh, Zandvoort.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 Maar uh, goed, we zijn natuurlijk met de gemeente in gesprek om uh, uiteindelijk naar andere huisvesting te gaan. Je zit, eigenlijk zit je in een van de mooiste locaties van Zandvoort. Ja, ja <laughs> geweldig. Ja. Ja. Ja. Maar je ja. wil toch uh, weg, je wil naar een andere uh, locatie. Waar denk je Nou, wij, wij willen daar op zich wel heel ja, graag u, blijven, maar okay. ja, uiteindelijk kunnen we daar niet ver genoeg uh, groeien. En om te kunnen blijven bestaan heb je wel een minimum aantal leerlingen nodig. nodig. Ja. Ja. Waar willen we naartoe? Nou, wij willen heel graag natuurlijk uh, in het Zandvoort-Zuid uh, of het centrum blijven. In deze ja. omgeving blijven. Ja. Hoewel daar heel weinig locaties zijn. Nou, we zijn wel in gesprek. Maar oh ja. dat is niet het <laughs> <Nee, dat laughs> moment mee. om daar nu verder nee, nee, nee. Maar, details uh, over te vertellen. Donderdag is er een, een open dag. Ja, donderdagochtend. gaan we daar, daar over hebben, donderdagochtend. Ja.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 Ja, dyslexie. Dat is, mm -hmm. een, uh, is een iets, iets wat, uh, wat, uh, wat vaak uh, voor. Uh, nou, ja, vaak in ieder geval bij kinderen kan voorkomen. Ja. Uh, uh, uh, en in dit geval, wat is dan. Uh, wat maakt het dan anders? Dat probleem met uh, een dyslectisch kind. Om die bij de school neer te zetten. Mm -hmm. Ten opzichte van het gewone reguliere onderwijs? Ja, ten eerste zijn er veel kleinere groepen. Mm -hmm. Mijn dochter zat met een, een groep van 28 leerlingen uh, op de basisschool. Uh, nou, dat ze begonnen waren er 18 leerlingen uh, in de bovenbouwgroep uh, waar zij was, mm -hmm. met, uh, met een, uh, een leerkracht en een uh, onderwijsassistent. Dus dat scheelt al enorm. Mm -hmm.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 Uh, zou, er, zou er meer sociocratisch onderwijs in Nederland moeten zijn? Uh, ik hoor het is uh, een hele groei. Ja, op, op zich, het aanbod waar we het over hadden, dat heeft ja. niet zoveel met die sociocratie ja. te maken. Want dat gaat dan hoe we het georga, georganiseerd hebben. Maar op zich, het, de manier waarop wij het onderwijs inrichten, daar is in ieder geval heel veel belangstelling voor. En de, uh, komend jaar starten er ook vergelijkbare scholen verspreid over het land. Ja, want we hebben, uh, we hebben denk ik nog een stuk of zes.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 Je geeft vanaf vier jaar. Dat is wel een bestaand fenomeen hoor, ja. kinderfilosofie. Er is zelfs een centrum voor kinderfilosofie, ja, bestaat dat bestaat inderdaad. Dat is niet geloof. Ja. ja, dat, dat, ja, dat is Kinderen leren dus nadenken en ja? zich laten verwonderen over wat er in de, in de, in de, wereld, de wereld te koop is. Ja, ja. ja, ja. uh, kunnen jullie in dat, uh, dat opzicht dan ook in dat onderwijs daar ook iets in meegeven aan de kinderen? Of gaan de kinderen zelf op zoek naar die wijsheid? Want filosofie nee, is een wordt... soort wijsheid.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 Er staat hier ook gewoon een horloge op tafel. Ja. Uh, ik weet genoeg. Uh, oh, is ik vond het mooi. hartstikke leuk dat jullie weer eens keer waren. Jullie hebben ook een, een, een, een website of ja. een, een info? Uh, een de website, deschool.nl de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 We wilden echt wel schoner. Maar het kon gewoon niet schoner. Want het echt niet schoner kon. Oh nee, want dat het echt niet schoner kon. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. dat echt nee, niet schoner kon. Nou, ik weet ongeveer hier niet. hier ook Het antwoord moet ik hier ook op schildig blijven. Maar goed, dat maakt niet uit. Aangeschoven is Mark van Schie van de IV1. Goedemorgen. Ja, hallo. Goedemorgen. Ja, ja. ja eh, druk.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 Dan, dan, dan, ja, dan blijft er gewoon van het, van het open duinlandschap wat er vroeger was, blijft er, blijft er dus, niks van over. Dus in feite is de beslissing, wij willen een duinlandschap houden. Jij hoort niet in, dus jij gaat eruit. Ja, maar ja, er zijn altijd. Ja, ja, ja, het is altijd heel lastig om, om daar echt, echt een, een, een, een definitief oordeel over mm -hmm. te vellen. Dus dat is heel lastig. Maar ja, dus wat wij vaak doen met die werkdagen, wij organiseren de werkdagen van. van, van Augustus tot en met maart. Wij doen een, heel, een hele grote regio. Van aan tot en met Waadharen-duin, ja, Van Halleweg tot, uh... tot en met in, in de duinen. Heel groot gebied. Mm -hmm. Wij doen aan wilgeknotten, aan rietlandbeheer, ja, ja. aan hooien. Dat is uh, alles. Snoeien, zagen, hakken. Uh, dus van alle soorten werkzaamheden. Alle verschillende soorten, soorten natuurgebieden.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 Dat gaan we ook elk jaar doen. doen we doen ook verschillende werkzaamheden. En dat wordt ook steeds mooier. Mm -hmm. In Halleweg, het Spaarwoudenveen. Veen, eind augustus gaan we daar een werkdag doen. Daar gaan we ook elk jaar, doen we al vijf, zes jaar, gaan we een stukje, Rietland gaan we echt hooien. Ja, doen jullie dat in overleg ook met de beheerder van dat ja, stuk? Nou, dat is uh, altijd een een boswachter en beheerder die zijn wij, doen een aantal werktagen doe ik zelf. Mm -hmm. Bij de gemeente haar doe ik het zelf. Ik, heb mm -hmm. zelf, God, ik doe het zelf al 30, ruim 30 jaar, dus ik mm -hmm. weet zelf ondertussen wel.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 zijn mensen die betalen voor een sportschool? En bij ons is dat het, is het, uh, <lacht> kiks voor, ja. voor niks. En, uh, ik vind het wel helemaal dan, uh, ja. het ja. <laughs> ja. nou, Dus je wordt er nog uh, erg uh, prettig, uh, uh, lichamelijk prettig op van van, ja. van. van een beetje ja. werken in de ja. natuur ga je niet uh, zomaar dood, zeg maar. Ja, zeker. maar. In het begin zei je, uh, ik zie wel zelf een stukje natuur en dan moet daar wat mee gebeuren.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 Ja. Of e-mailadres, wat je wil. Mag ik uh, mag Ja, mag je, uh, mag je helemaal... Uh... Nou, dus ik zou zeggen, uh, kom ook voor Natuurlandschap. Landschap. Mensen die het leuk vinden om mee te doen. Uh, kijk op onze website van het zuid dus IVN Zuid-Kellemond. www.ivn.nl slash zuid uh, Kijk even rond bij activiteiten. En uh, meld je aan. Oké. Okay. Elke zaterdag in, in de hele maand augustus. Nee, het is, het is in principe van, het is eenzijdig in de maand. Ja? Van augustus tot en met februari en oh, okay. maart. Okay. Dus een, acht of negen keer. Ja. Gewoon de website van het IVN in, elkaar, uh, in, uh, gewoon in de gaten ja. houden. IVN.nl En daar zit alles op. Su slash Zuid-Kennemeland. Dankjewel. Oh, bedankt. Ja, jullie ook. Uh, het laatste stukje tot aan het nieuws van 11 uur. Want dan gaan we weer verder praten weer weer de met wat nieuwe gasten.